de N205 Haarlem richting Heemstede bij Haarlem 2 kilometer en dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A200. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uit de jaren 80 worden hier op de Zandvoortse radio langskomen Dat was Wamek en Wamek en de Threadlabs Voor Zandvoort en de regio En we zitten alweer in het derde uur van Zandvoort op zaterdag En snel weer over naar het voetbal, naar Jop Jap! Ja, want wie schets met schriftmijs van baan zie. Doe me wel met Albert Jan belde En schiet uh, Ivo op als je de derde erin er staat iets met 3 0 voor of 0-3 dan. En ja, en dat is denk ik toch echt wel eh, echt verdiend hoor. En drie van Hoppen, ook leuk. En Hoppen is nou afgesproken in het tweede elftal. En die uh, wegbreker weg, weg, spitsen. Weg, weg, weg, weg, weg, weg. Nou, ook zou die bus wel eens plaats in het eerste kunnen gaan krijgen. Want uh, hij is uh, ho -ho -ho scherp. Hij, uh, hij staat ook scherp. Hij staat dan ook regelmatig bij het spel. Maar goed, als je dan toch die kans krijgt en de 3X hopt. Dan ben je gewoon goed bezig Wat we eerlijk zijn. Goed, het uh, spel is heel even stil. Er gaat uh, gewisseld worden bij Zandvoort. hebben is al gedusseld. Even kijken, Slootveld is eruit gegaan en daar is berg voor in de plaats gekomen. En nu gaat uh, Billy vissen eruit en komt zijn stoppelaar het veld in. En dat is dus uh, logisch, dat is een, uh, alle twee zijn het linkere verdedigers. Uh, links achter, links half, zo alle twee. En uh, die hebben nu gewoon van een plaatsje gewisseld. Mooie de fit, mag de bal in het, het spel gaan brengen, voor een 5-meterlijn. En dat doet hij naar Ronald Kalus. Kalus, heb ik dan eventjes maken, daar een diepe bal. Uh, en die, op die, die struipelt, maar die bleef toch nog die bol, dat vond ik heel knap. Nou, ja, nu is hij dan kwijt. En kan de uh, bol gaan, uh, uh, op bo bo bo belangrijk moet ik zeggen, uh, gaan uh, werken aan een aanval. Er wordt gevlacht, maar het signaal wordt niet overgenomen door de scheidsrechter. Dat betekent gewoon dat de mag gaan gooien uh, aan de rechterkant van Zandvoort. Gekomen. 16 meter gebied in een hele lange spits is dat en die man is best wel gevaarlijk. Er zit gewoon 11 is een aantal mensen opzij en geeft me nu een voorzet. En dat, dat kan ook maar net verweven worden: Team Deleuze nu. Team Deleuze geeft een uh, lange bal, maar die is waarschijnlijk iets noord. Ja, hopen kan er niet bij komen. Keeper van uh, belangrijk. Die uh, schieten ver naar voren toe. En daar was het uh, uh, Kales die kon gaan koppen. Maar daar wordt uh, gevlacht en gevloten buitenspel. Goed, uh, even op de klokje kijken. Want we hebben nu 23 meter gespeeld. En de stand is 0, 3 in voor de Van Zandvoort. Dankjewel, Jop En een uh, mooie voorsprong dus voor SV Sanfords. In dit uur gaan we het volgende doen. Uiteraard uh, rond de klok van uh, kwart voor vier het gedicht van de week. En we gaan natuurlijk uh, straks weer overschakelen naar Joop voor het slot van de tweede helft van de wedstrijd. Uh, Broek op Langendijk, SV uh, Zandvoort. Uh, verder, verder hebben we nog wat uh, links- en rechtsnieuws, wat sportnieuws. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Oké, okay, dat dacht ik ook. Eens even kijken hoor. Ja, oh, daar komt weer muziek aan. Heel goed. <laughs> Vrolijke muziek op de zaterdagmiddag.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 Zo'n uh, plaatje hoeft eigenlijk helemaal niet af te komen. Doe dan ook bij deze niets. Weer uh, wat informatie voor je. Albert Young. Ja, nou het is al uh, vanaf 5 november uh, toegankelijk. Maar het is een uh, schitterende uh, uh, tentoonstelling. De universele mens. Want het Zandvoorts Museum presenteert vanaf 5 november een nieuwe tentoonstelling. De universele mens. Beeldend kunstenaar Hilly Janssen toont haar kleurrijke, exotische droomwereld. In haar kunstwerken, fasen en maskers. Hilly Janssen is een begnadigde kunstenares. En uh, met haar tentoonstelling verdient ze extra aandacht die haar toekomt. Met deze tentoonstelling. ...toont ze haar veelzijdigheid en dat is beslist de moeite van een bezoek aan het Zandvoort Museum waard. Ook de Venetiaanse maskers van Olga Dol zijn tijdens de tentoonstelling te bezichtigen. De tentoonstelling van de universele mens is tot en met 8 januari in het Zandvoorts Museum, Straat 1 in Zandvoort... ...en is geopend van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5. En hier is hey Mappers. don't watch that. Watch this. This is the heavy heavy monster sound. The Nazi is sound around.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 En we gaan naar van Jap, Jap! Ja, waar uh, eindelijk een bol, een uh, uh, boek op lange werk natuurlijk, gewoon naar werken kreeg. Want ze zijn de laatste paar minuten sterker dan Zandvoort. En dat uh, resulteerde in het uh, eerste thuisdoelpunt. De Zand is dus 1-3 voor, het nog steeds van Zandvoort.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 We is juist van de uh, Jouw tussenstand van de wedstrijd, uh, Bol tegen uh, SPS Zalvoort. 1 tegen 3, dus uh, de heren van Broek op Lange Dijk komen toch een klein beetje terug. Hoe die wedstrijd gaat verlopen hoor, zo dadelijk is het even een ander korte bericht. Ja, eh, dat was trouwens nog een, een spannende laatste zes minuten. Dat, dat denk nog... ik ook. Ja. Maar goed, uh, ja we hebben Formule 1 nieuws. Ik zal u volledigheidshalve nog even voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld. De startopstelling geven van de Formule 1 morgen in Abu Dhabi. Die vanaf twee uur de rechtstreeks te volgen is via RTL 7. Uiteraard de op poll Vettel gevolgd door Hamilton, Button, Weber. En dan de twee Ferraris met Alonso en Massa. Maar uh, Giro van der Garde, de Nederland, uh, Nederlandse autocoureur. Uh, laat ook van zich horen, want uh, GP2-coureur Charles Pieck zou volgens de Franse klant L'Equipe bij Virgin de opvolger worden van de Belg Jérôme D'Ambrosio. Pieck was de afgelopen seizoen in de GP2-teamgenoot van Guido van der Garde bij Barwa Adax. Overigens heeft het team het aantrekken van Pieck niet officieel bevestigd. Het management daarentegen van van der Garde was aanvankelijk ook in gesprek met Virgin, maar die contacten bevinden zich uh, volgens de Nederlandse kamp op een laag pijltje. pitje. De ambitieuze van der Garde richt zijn pijl Peilen, daar waren die pijlen, op een van de teams in de middenmoot, waaronder Williams en Lotus Geno GP, die komend seizoen verder gaan onder de naam Lotus. We zijn er druk mee bezig en we doen onze uiterste best. Ik blijf optimistisch over mijn kansen om volgend, jaar, volgend seizoen Formule 1 te rijden, aldus van de garde. Nou, laten we hopen dat dat uh, gaat lukken, Albert Jan. Dat zou mooi zijn. O, ja, Geweldig. Ja, in de Formule 1. Dat hebben we gewoon nodig. Zo dadelijk, Jan Fres, het slot van de wedstrijd van vandaag. Broek op Langendijk tegen SV Zoonvoort. 1 tegen 3 dus, tussenstand al daar. En na Coolplay, horen we meer over die wedstrijd. Dat was uh, compleet met de nieuwe single Paradise. We gaan uh, naar jouw Frenz, want de wedstrijd is inmiddels voorbij, Joop. Ja, inderdaad. Ik had verwacht dat hij er wel bij zou trekken. Want er zijn zes wissels geweest. Dat is normaal gesproken een minuut of vier erbij. Qua blessures. Nou, maar hij heeft maar twee uh, minuten bijgetrokken, getrokken, van dienst. Um, nou, we hebben het wel eens beter gehad. Ik zo zeggen van die scheidsrekkers. Want met deze af en toe vandaag volgende uh, stap niemand wat van. Maar Zandvoort heeft nu een nuttig overwinning op zak. 3-1. Keurig. Ik uh, ja, kan, kan gewoon gewoon ja, aansluiten met de ophouden. Uh, staat nu op de vijfde plaats denk ik zo'n beetje Je kijkt natuurlijk aan met de andere uitslagen zijn mm. Maar dus uh, goede middag voor Zandvoort Ja, dat zeker! Oh. Dus was, was het verwacht of niet? Uh, ja, kijk het is ook voor het een nieuw team uh, waar ze nog nooit tegen gespeeld hebben natuurlijk En dat is uh, ja, altijd afwacht, je weet nooit hoe zo'n van ploeg thuis draait Weet je niet, kan je nooit voorspellen. En uh, daarom heeft ik het, uh, het gewoon goed gedaan, hier binnen geeft ge ge meteen uh, wat, uh, wat zekerheid straks voor uh, de return. Lekker hoor, die uh, drie puntjes erbij, helemaal goed. Ja hoor, helemaal lekker. Dat dacht ik ook. Ja, dankjewel hè. Graag gedaan. En een fijne zaterdagavond. Ja, Oké, okay, zien we je nog op een feestje of niet? Uh, moet graven naar de spukkel. Oh, jammer, jammer, jammer. <laughs> <laughs> Andere keer dan. Oké. Oh. Oké. Okay. Okay. Hoi, hoi. hoi. I'm so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 As much as she can And she can Living on a dream ain't easy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 Dat was uh, Paul Young in Love of the Common People. Omtje. Ja, we gaan even een leuk golfbericht. En dan, daarvoor moeten we helemaal naar Singapore. Want golfer Joost Luiten is in de top 10 binnengedrongen van het Barclays Singapore Open. Een golftoernooi met 6 miljoen dollar aan prijzengeld. en geld. De Nederlander maakte vrijdag een enorme sprong in het klassement door een fraaie ronde van 65 slagen op de Ten Jong koers. En deelt de achterplek met in totaal 134 slagen, 8 onder par. Robert Jan Derksen heeft te veel slagen gebruikt in zijn tweede ronde. En heeft daardoor de kut ook niet gehaald. En Guido van der Garde, miste. Guido van der Valk, sorry, miste ook ruim de kut. Niet alle spelers konden de tweede ronde voltooien. Het spel op de Sentosa Golf Club lag bijna drie uur stil vanwege zware onweersbuien. Maar goed, Luiten, op gedeelde achtste plaats. Met nog één dag te gaan. Oké, okay, mooi resultaat dus. Heel oh, goed. Ja. ja, dat dacht ik wel. Guido van der Garde ook aan het golven. Ja, die, die, ja. die man die ging al uit de niet te geloven. Fame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 Het is alweer kwart voor vijf geweest. En dat betekent tijd voor het gedicht van de week. Deze week uiteraard in het teken van Sinterklaas. Elk jaar weer in het land. Dan schuift hij al zijn zaken aan de kant. Want alle kinderen in Nederland gaan voor en daarom zingen ze allemaal in koor. Zie komt een stoomboot uit Spanje weer aan, want Sinterklaas is weer naar hier gegaan. Hij slaat geen schoentje over en hij doet ze allemaal, met cadeautjes gevuld rond vierkant of ovaal. Allemaal een mooi gedicht, speciaal op jou gericht. was hem weer, het gedicht van de week bij CFM. Heb je ook een gedicht voor ons? Stuur hem naar redactie at En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. Ah, gezellig jongens, even een stukje rijden met Amerigo, het paard voor zitten klaar. Nog sneller dan de haas. Rippel, in galop het paard van Sint-Nicolaas. Ah, Lekker rustig zeetje, heerlijk! Ieder jaar komt hij uit Spanje met de stoomboot aan. Amerika vindt het zo leuk naar Holland te gaan. Dus vaart hij met ons mee over de zee en vliegt het vlug. Stapt hij aan wal in Nederland en zit zit op zijn rug. En de I'm gonna Trippel, rappel in, galop, komt met wilde raas. Trippel in, galop, bij paard van Sinterklaas. Rippel rappel in, galop, nog sneller dan de haas. Rippeltrappel in, galop, bij paard van Sinterklaas. Jongen, wat is het voor een braaf paardje? Ja, braaf Amerika. Rijdt op voor de daken van de huizen in de stad. Rust niet uit voor iedereen een pakje heeft. Leg dus in je schoentje maar iets lekkers voor elkaar. klaar. Dan komt Amerika weer terug naar jou ook volgend jaar. Maar soms wordt Amerika ook wel een beetje moe. Trappel trappel in Galop, daar komt met veel gerao gerao. trappel in Galop, met vaart van zuid naar noord. Trappel trappel nog zender dan een avondschip pad. Wordt een koolstrappel van Ga galop en paard van Sint-Briklaas. Nou, Berika, zou ik gerust horen? Nou, ja, ik ga op naar kom met wilgen. Ho, ho, ho! Rustig, rustig, rustig, rustig. And you oh, oh, Nee, it's okay, Nee, nee nee nee nee nee nee, Nee, nee, okay, nee! okay, nee. okay, it's okay, Niet okay, nee nee nee okay, it's okay, niet, niet, niet, okay, it's nee, amigo, okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's Dat waren die Emotions en The Best Of My Love. Ja, klantje overleeft het wel, toch Roy? <laughs> Mooi is je, hè? Mooi zie. Roy, kom even bij de microfoon, want uh, zo meteen weer een uh, nieuwe aflevering van Entertainment For You. Wat gaan jullie daarin allemaal doen? Nou, vooral wat Rudy gaat doen uh, vandaag. Ik uh, ga het half uurtje doen vandaag en daarna ga ik uh, lekker terug mijn bedje in. Maar um, ja, in ieder geval we hebben Sascha Brouwers. Uh, Sascha Brouwers die hebben we een tijdje geleden gehoord bij Entertainment for You. En dat is de stem van CFM natuurlijk. Van dat, uh, de vrouwelijke stem met uh, CFM. Oké. Okay. Dat is Sascha Brouwers. En uh, zij heeft een nieuwe single uitgebracht. En uh, zij heeft een cd-presentatie gehad in uh, Almere, En daar, die cd is uitgereikt door Patricia Pai. Dus daar gaat ze zometeen alles over vertellen. We hebben ook... Um, de winnaar van Talent of the Voice van gisteren. En die gaat uh, van alles uh, vertellen hoe dat gegaan is. En wat, uh, wat hij nou precies heeft gewonnen. En dat hij naar de halve finale is gegaan. Dat vertelt hij ook. Dus uh, dat en uh, nog heel veel muziek en informatie over de evenementen. Komende tijd in zijn antwoord. Nou we gaan gewoon lekker met z'n allen luisteren. Zometeen ook na vijf uur. Dank je weer uh, Albert-Jan. Ja Rob het was weer uh, genoegen. En wij zijn er uh, morgen weer. En uh, Ja morgen twaalf uur live. T tuss Pardon? Tussen twaalf en twee. En dan zie ik het van ons over, maar we volgen Sinterklaas op de voet. Dat bedoel ik. Morgen tussen 12 en twee, speciale Sinterklaas uitzending. Graag tot dan en bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. Dag. Tot morgen. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.